11 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. Het kabinet, de werkgevers en werknemers hebben een sociaal akkoord bereikt. De geplande bezuinigingen van ruim 4 miljard euro voor 2014 worden voorlopig uitgesteld. Premier Rutte sprak van een historisch moment. Volgens hem is het een akkoord van vertrouwen voor het komende decennium: dat de Nederlandse samenleving verder brengt. Het kabinet bezuinigt niet verder om de economie een kans te geven. In maart besloot het kabinet nog dat er voor 4 miljard extra bezuinigingen nodig waren... om volgend jaar weer onder de Europese begrotingsnorm van 3% uit te komen. In het akkoord hebben de sociale partners en het kabinet onder meer afgesproken... dat de ontslagbescherming tot 2016 ongewijzigd blijft... en dat het derde jaar van de WW verandert. Vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden onderhandelden vandaag ruim drie uur... met een zware kabinetsdelegatie... De bonden tonen zich na afloop van het overleg tevreden over het sociaal akkoord. FNV-voorzitter Heerts is blij dat het bezuinigingspakket van tafel is... en dat de hoogte en de duur van de WW gelijk blijft. CNV-voorzitter Jaap Smit is verheugd over het uitstel van de bezuinigingen. Voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW legt de nadruk op de hervorming van de WW na 2016... De oppositie in de Tweede Kamer reageert niet enthousiast op het akkoord. Er zijn nog veel vragen over de gemaakte afspraken. Volgens D66 is het regeerakkoord hiermee eigenlijk van tafel. De aanpak van de criminele hennepteelt faalt, zegt het tv-programma Zembla... op basis van een rapport van een speciale taskforce. Omdat politie en justitie te weinig mensen hebben... wordt de georganiseerde criminaliteit achter de wietteelt niet of nauwelijks aangepakt... De taskforce werd vijf jaar geleden door toenmalig minister Heers Balin in het leven geroepen. Jaarlijks rolt de politie 5500 henneplantages op. Vervolgens blijven veel zaken liggen omdat er een capaciteitsprobleem is. ING en de Rabobank hebben vanavond weer last gehad van een deedelsaanval. Daardoor kunnen niet alle rekeninghouders altijd inloggen. Van de ING-klanten kan een deel het Ardeal betaalsysteem niet gebruiken, zegt een woordvoerder van Currens, de eigenaar van het systeem. Criminelen zetten bij een DDoS aanval grote aantallen computers in... om servers te bestoken, zodat ze overbelast raken. Eerder vandaag had ook ABN AMRO een storing. Volgens een woordvoerder kwam dat niet door een DDOS-aanval. De ministers Dijsselbloem en Opstelten gaan maandag met de grote banken praten... over de recente cyberaanvallen. In Utrecht heeft koningin Beatrix het startzijn gegeven... voor de herdenking van de vrede van Utrecht. Het is vandaag precies 300 jaar geleden dat de vrede werd gesloten... Die maakte onder meer een eind aan de Spaanse successieoorlog. De koningin luidde de herdenking in door de Domtoren te verlichten. Ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima waren aanwezig. Het weer. Vannacht alleen nog regen in Limburg. Verder kan mist ontstaan. Minima tussen de 2 en 6 graden. Morgen eerst nog wat zon, later enkele buien met kans op onweer. Temperatuur tussen 9 graden op de Wadden en 15 in Limburg. In het weekend meer zon, vooral zondag is het zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Morgen zijn het Puis en déjeuner. En dan weer thuis voor de buis. Voor het voetbal Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Zeg, ik lees hier, het Rabo Bedrijvenpensioen biedt ondernemers rust en ruimte om te ondernemen.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 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Chris Keijner. Vanavond is de polder het eens geworden over heel belangrijke dingen. Werkgeversvoorzitter Wientjes formuleerde het zo. Wij hebben afgesproken in dit overleg dat de crisis zeker per 1 januari 2016 beëindigd is. Zeg jongens, had dat nou niet een jaartje eerder gekund? Goedenavond, welkom bij Dit Oog van Donderdag. Ja, Vandaag kwam er dus witte rook uit Ton Heerts en Bernhard Wientjes... en uiteindelijk ook uit Mark Rutte en Lodewijk Ascher. Want HB moest sociaal akkoord. Het kan nu nauwelijks ontgaan zijn. Tenzij u natuurlijk gewoon een mooi boek hebt gelezen vanavond, dan bent u aan het goede adres. We spreken u zometeen helemaal bij met politieke reacties en analyse en twee vertegenwoordigers van de polder. Economie is ook een van de oorzaken dat veel jongeren uit het Belgische Vilvoorde naar Syrië gaan om te vechten, zegt de burgemeester van die stad tenminste. En die vergaderde erover vandaag met collega's. En in deze tijden van onder meer bezuinigingen op de cultuur... is het voor een schrijver altijd prettig om een prijs te krijgen. Zeker als die 100.000 euro groot is. Tommy Wienga en zijn vertaler zijn genomineerd en hier te gast. Het economische slechte nieuws van vandaag. We nemen afscheid van de euroshopper. Zometeen dat allemaal na de krant van morgen en het nieuws van vandaag. Donderdag 11 april. Dames en heren, dit is een historisch moment. U hoorde premier Rutte over het bereiken van een sociaal akkoord... tussen het kabinet, de vakmond en de werkgeversorganisatie. Hij ging nog even verder. We hebben zojuist met elkaar een akkoord van vertrouwen gesloten. Een akkoord voor het komende decennium... dat de Nederlandse samenleving verder brengt. Minister Ascher van Sociale Zaken gaf aan... wat de bedoeling is van het sociale plan. We gaan de crisis beteugelen. Dat is afgesproken. Toch, Bernard Wintjes van de werkgeversorganisatie... En als wij dat afspreken, is dat ook zo. Wintjes vatten de laatste weken van overleg nog even samen. Ik zit er ook uh, toch al ontspannen bij, in die zin ontspannen... dat na een aantal spannende weken zeer spannende dagen... we uiteindelijk een goed akkoord met elkaar bereikt hebben. Ton Heerts van de FNV legt de lat laag voor het bereiken van succes. En ik zeg hier, als we met dit akkoord morgen één ontslag hebben weten te voorkomen... dan is het voor mij al een succes... En windjes legt de lat even laag. Als het akkoord bereikt dat één bedrijf minder failliet gaat... morgen ben ik ook al tevreden. Asscher mocht tot slot de naam van het akkoord bekendmaken. Een Mondriaan akkoord. Verder met het vuurwapendebat in Amerika. Michelle Obama deed een oproep voor een strengere wetgeving. Ze refereerde aan de dood van Hadia Pendleton. Een 15-jarig meisje dat werd vermoord in een park. Ik wil te komen. And do of Pendleton's and the of our Michelle Obama vergeleek zichzelf met dat meisje. Heidea Pendleton was me, en ik was haar, maar ik moest En dan het koningslied. Verschillende bekende Nederlanders zongen vandaag een paar regels in van het lied dat op 30 april in het hele land gezongen moet worden. Zo ook Ali B en Gers Pardoel. staan voor elkaar niet te breken. Eén vlag. Twee leeuwen. Met elkaar in de zon, in de regen. Zij, zij aan zij. Borst zij vooruit. vooruit. Trots als een pauw. Dit is ons geluid. Dit is ons geluid. In WNL vandaag de dag was er aandacht voor de meeuwenoverlast in Alkmaar. Moet je horen, dat begint dus ochtends om zeven uur. Het is toch een ellende? Mensen worden er gek van. Nou, die kut best weg. Dat We probeer je met stenen te gooien of wat dan ook om ze weg te jagen. Maar dan vliegen ze even weg en ze komen met zoutvaart weer terug. En de gemeente heeft een idee om geboorte van meeuwen terug te dringen. Gaan nou, wij kijken en dan gaan we de meeuwen eieren verwisselen voor plastic eieren. Helpt allemaal niks, zegt de meeuwendeskundige. Nou, ik hoop dat ambtenaren heel oud worden, want uh, de meeuwen worden dat ook. Die worden 20 tot 25 jaar. De bewoners zien een veel betere oplossing. Ik heb zoiets van, waarom vergiftigen die beesten niet gewoon? Ze moeten ze gewoon afschieten. Dat werkt. Tot slot de spanningen in Zuidoost-Azië. John Stewart van de satirische Daily Show kwam erachter... dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... de boel op de spits drijft om in eigen land meer aanzien te krijgen. Wait, this is about a domestic politics? Then why do you need to get us all jumpy over it? No one in your country gets TV from outside your country. Just tell them you're menacing us. You know what, f***? Tell them you already conquered us. We don't care. Tell him you replaced the Statue of Liberty with a statue of you fing the Statue of Liberty. Fine, who cares? Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dat vanmorgen staat dan hopelijk in de krant gelezen door Ewout de Jong. We zullen zien, de kranten kwamen vandaag wat laat met hun overzichten vanwege natuurlijk het sociaal akkoord dat vanavond is gesloten. En morgen hebben natuurlijk alle kranten daar aandacht voor. De Volkskrant schrijft bijvoorbeeld dat te hopen valt... dat Nederlanders hun vertrouwen hervinden door het sociaal akkoord. Het sociaal akkoord tussen vakbonden en werkgevers is een belangrijke stap... die hopelijk de rust in de Nederlandse economie herstelt... schrijft de Volkskrant in het hoofdredactioneel commentaar. Het consumentenvertrouwen is op een dieptepunt... maar er gaat nu een streep door enkele bedreigende maatregelen. Blijft oppassen volgens de krant, want het pessimisme kan zo terugkeren. In trouw waarschuwt waterbedrijf Vitens dat bij boringen naar schaliegas... de Nederlandse drinkwatervoorraden onherstelbaar beschadigd kunnen raken. Bij een grote ongeluk kunnen zomaar tienduizenden mensen... voor langere tijd zonder water komen te zitten om bij het schaliegas te komen, moet ook door grondwaterlagen heen geboord worden. Dan worden grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën... onder hoge druk in steenlagen gespoten. En als daarbij iets misgaat, is de verontreiniging die het gevolg is... niet meer te herstellen. Vittens vindt dan ook dat eerst alle risico's in kaart moeten worden gebracht... voor de boringen beginnen. Spits heeft onder jonge vleeseters gepeild... of ze door de schandalen van de afgelopen tijd minder vlees zijn gaan eten. Het blijkt mee te vallen, getuigen de kop over het artikel als er maar geen hond in zit. Consumenten hebben nog steeds vertrouwen in het vlees dat ze kopen. De meeste jonge vleeseters zeggen in spits dat ze ook geen moeite zouden hebben met het eten van paardenvlees. Als het maar duidelijk op het etiket staat. Sommigen eten wel wat minder kant-en-klaar maaltijden, want daarvan weet je niet zeker wat erin zit. Vlees van de biologische slager is natuurlijk betrouwbaar en lekker, maar ook wel erg duur. Vandaag is de laatste officiële munt met het hoofd van koningin Beatrix geslagen. Dat gebeurde ter gelegenheid van 300 jaar vrede van Utrecht. Verwacht wordt dat nieuwe munten met Willem-Alexander... op zijn vroegst volgend jaar zomer worden geslagen. Het ontwerp voor de nieuwe munt wordt pas uitgekozen na de En Dat ontwerp moet aan een aantal strenge regels voldoen. Zo moeten de letters en het portret duidelijk te onderscheiden zijn. Best lastig, want het moet zowel op een 10-cent-muntje als op een 2-euro-munt duidelijk te lezen zijn. De traditie wil ook dat de kijkrichting wisselt bij een nieuwe vorst. Dat betekent dat Willem-Alexander op de nieuwe euro naar rechts kijkt. De wc in het café is smerig. Een herkenbare uitspraak waarin zich volgens Metro 8 van de 10 Nederlanders herkennen. De hygiëne op de wc is overal in de horeca ondermaats. Vooral in bars en ook op tankstations. En vice play is voor een kwart van de Nederlanders reden om de zaak te verlaten. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van Tork, leverancier van hygiëneproducten. Hygiëne-expert Rob Geus spreekt in Metro van een duidelijk signaal naar horeca-eigenaren. De hygiëne op de play is de graadmeter voor de hygiëne in de keuken, zegt hij. Geus zegt opvallend genoeg dat de consument ook wel eens bij zichzelf te raden kan gaan. Als de toko vol zit en er is één gek die er een smeerboel van maakt, heb je een probleem. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Winehouse, our day will come. Nou, vandaag was de dag al gekomen voor Bernhard Wientjes en uh, Ton Heerts van... De vakbeweging, werkgevers en werknemers. Er is een sociaal akkoord. Ze zijn het eens geworden. Onder andere over het feit dat de crisis op 1 januari 2016 afgelopen zal zijn. Dus wordt er voorlopig niet ingegrepen in de WW en het ontslagrecht. Dat gebeurt pas in 2016. Om daar maar eens te beginnen. Jaap Koelewijn, hoogleraar Economie aan Nijenrode. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Mark Rutte noemt het een historisch akkoord. Bent u ook zo euforisch? Nee. En waarom niet? Um. Wij gaan de crisis bestrijden op een vlak waar die niet ontstaan is. De crisis die we nu hebben, komt anders dan in 19, de jaren tachtig. Niet uit de arbeidsmarkt, maar uit de financiële sector. En daar spelen drie dingen. Hypothekenmarkt die ontregeld is. Bankmarkt die ontregeld is. Pensioenmarkt die ontregeld is. En ik lees in het hele sociale akkoord geen enkele letter over deze problemen. Nee, daar maar... is consumententrouwen aangetast. Daarom wordt er niet geïnvesteerd. Ja. Ja, en dat pakken we niet aan. Nee, maar goed, ja. dit, dit, dit, dit is natuurlijk uh, voortgekomen uit het overleg tussen werkgevers ja. en werknemers. Ja. Die gaan niet over de banken en niet over de hypotheken. Nee. Wat, wat ja. vindt u van de maatregelen die in dit akkoord zijn afgesproken? Van dat uitstel bijvoorbeeld van uh, de aanpakken van het ontslagrecht... Ja. Uh, en van het veranderen van de WW, die ja. overigens wel ja. drie jaar blijft ja. voortbestaan, ja. naar 2016? Het is um, een soort grijzige hakbal met wat paardenvlees, met allemaal compromissen erin... We, we stellen inderdaad bezuiniging van de overheid uit. Op zich valt er wat voor te zeggen. Want, want die 4 miljard, die 4 miljard wordt, daar gaan opschot. we in augustus weer ja, naar kijken, en, hè? Want de economie ja. gaat aantrekken, is allemaal niet meer nodig. Dan denk ik, nou, nou, nou, nou. Maar goed, het is verstandig dat Rutte daar nu even vanaf ziet. Weliswaar gaan we dus door de euronorm heen, maar daar valt wel mee te leven. Uh, uitstellen van de inperking van de WW veroorzaakt een hoop onrust... maar je voorkomt, je, je houdt wel de flexibilisering van de arbeidsmarkt tegen... Uh, wat, wat andere maatregelen, uh, zoals het maximeren van slagvergoedingen... Ja, dat zal de gemiddelde Nederlandse werknemer niet raken... omdat hij die 75.000 euro niet haalt. Want straks uh, wordt het maximaal, maximaal 75.000 75 euro wat je krijgt als je in nou, uh, Dat wordt, is ja. een beetje een ritueel gebaar, want een werkgever... die echt meer mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee wil geven aan een ontslaande werknemer of directeur... die verzint wel een andere constructie met consultenschap... of uh ja. uh, andere lange door. Maar op zich zegt ja. u, het feit dat ze dat nu even uitstellen... dat ze niet nu midden in de crisis die maatregelen over WW ja. en ontslag nemen... dat is wel positief. Dat is op zich positief, omdat deze crisis is een vertrouwenscrisis... is en als je nu nog weer gaat ro roeptoeteren toeteren dat er zwaar bezuinigd gaat worden... en die 4 miljard was echt hard aangekomen. Mm -hmm. uh, dan had het uh, toch een zo slechte consumentenvertrouwen... nog verder aangetast. Mm -hmm. uh, mensen werden erg zenuwachtig van die inkorting van de WW-duur. Dat zal je maar overkomen. Je zit op een vindingslocatie en na een jaar val je terug op bijstandsniveau. Dat is rampzalig, want je kunt je hypotheek niet meer betalen. Je hebt echt een probleem. Dus dat helpt. Het, het, het uh, uitstellen van bezuiniging, het helpt. Wat ik mis is een antwoord op de vraag... Nederland in 2020, waar willen we heen? Uh, er, is nog, er wordt steeds nog een hele duidelijke tweede in gemaakt tussen werknemers met de vaste arbeidsovereenkomst. Die worden door dit akkoord beschermd. Uh -huh. Want de beperking van de WW gaat eraf. verbod op no-urencontracten. De doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft men het over. Wat we vergeten is dat we in Nederland hier... Honderdduizenden ZZP'ers hebben een hele groot verschil van flexibele arbeidskrachten. voornamelijk van allochtone afkomst en laag opgeleide mensen. En die wordt in dit akkoord nagenoeg volledig gegeven. Maar op zich, uh, zegt het kabinet nu, m, m, m, m, samen met de, met de sociale partners, die doorgeschoten flexibilisering, daar gaan we wat aan doen. We gaan proberen daar wat meer stabiliteit. Mensen die nu. Uh, helemaal geen zekerheid op de arbeidsmarkt... die gaan ja. we proberen wat meer zekerheid te geven. Dan wordt daar toch wel wat aan gedaan. Ja, je, je zegt, komt verbod op nulurencontracten. Dat betekent dat misschien een hele categorie mensen... niet eens meer aan het werk komt. Mm -hmm. Het is prettig voor mensen die nu vast baan hebben... dat die niet overgezet kunnen worden op een nulurencontract. We hebben nu ook afgelopen week weer wat commotie gehoord... over bedrijven die uh, werknemers uh, op, oh, zeg maar, via een soort uitzendconstructie... Uh, ...op een soort Poolse arbeidsovereenkomst zetten. Daar kan je op tegen zijn. Maar de hardwerkelijkheid is dat je, als je het niet kan... ...dan verdwijnt het werk naar Polen. We leven in een Europese ruimte waar grenzen zijn weggevallen. En Nederland kan het alleen maar redden in Europa... ...als wij zodanig concurrerend zijn dat we beter zijn, efficiënter zijn dan andere landen. Goed, u zegt dus dat, dat uitstel even nu, dat, dat is op zich wel verstandig. Dat vind ik maar, prettig. Maar, maar voor de toekomst zijn het de verkeerde maatregelen, want... We lossen het wezenlijke probleem van Nederland... namelijk het probleem van de financiële sector... Het gebrek aan innovatief vermogen, het gebrek aan concurrentiekracht worden niet opgelost. Goed, um, nou, dat is duidelijk. Uh, een, een, een iets minder historisch akkoord volgens uh, Jaap Koelewijn. Maar hoe uh, denken ze er in Den Haag eigenlijk over? Verslaggever Wilke Boom, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat, wat vindt men er op het Binnenhof van? Nou, na deze kritiek laten we dan met iets positiefs beginnen. De regeringspartijen die reageren enthousiast op het ja. akkoord wat door, door Rutte inderdaad een historisch akkoord is uh, genoemd. Want het betekent volgens uh, VVD en Partij van de Arbeid dat het kabinet door kan op de ingeslagen weg. En dus zijn ze er blij mee. Luister maar even naar uh, Samsom en Halbe Zijlstra van de VVD. De hervormingen uh, die in het regeerakkoord zitten... die zitten ook in het sociaal akkoord. Daar zit uh, hier en daar ook een, een vertraging in. Dat is de prijs die, die daarvoor betaald moet worden. Maar het goede nieuws is dat werkgevers en werknemers... zich met dit sociaal akkoord ook verbinden... aan de hervormingen in het regeerakkoord. En daar is de VVD blij mee. Nou, het is vooral een mooi akkoord omdat werkgevers, werknemers... en het kabinet zich erachter scharen. En dan kan er ook echt iets gebeuren. Werkgevers kunnen die banen voor arbeidshandicapten gaan creëren. We kunnen aan de slag. Werknemers gaan... Ook meedoen om ervoor te zorgen dat uh, werk naar werk betaald kan, uh, kan worden. We kijken in augustus verder. En één ding is zeker, we gaan de overheidsfinanciën in 2014 op orde brengen. En ik hoop dat de bezuinigingen die we daarvoor klaar hebben staan niet hoeven als het moet, dan doen we het. Ja, positieve reacties dus van uh, de Partij van de Arbeid en de VVD. En niet onbelangrijk ook, denk ik, dat Diederik Samsom meteen duidelijk maakt... dat de bezuinigingen die nu zijn uitgesteld, toch gewoon doorgaan... als de komende maanden het economische herstel, waar premier Rutte op hoopt... en dat hij ook verwacht uh, dat het economisch herstel uitblijft. Maar dat is de coalitie. Uh, heel uh -huh. andere geluiden komen er natuurlijk van de oppositie. Uh, in de eerste plaats natuurlijk van de PVV, van Wilders... waar het kabinet toch al niks van te verwachten heeft. Uh, maar ook partijen die wel met het kabinet willen samenwerken... die reageerden vanavond behoorlijk kritisch. Uh, ik heb ze even op een rijtje gezet. Emiel Roemer van de SP, Buma van het CDA en Pechtold van D66. Hij gokt op groei. En daarmee is het meer een soort van bezweerakkoord... waarin gezegd wordt, de regering doet nog even niks. Maar als we nou allemaal vertrouwen uitstralen, dan komt het goed. Ik denk dat uh, het toch ook tijd is dat we eens wat gaan doen. Die belangrijke hervormingen worden uitgesteld. Uh, miljarden worden niet ingevuld. En dan kan je wel een akkoord hebben. Maar dat vind ik toch uh, te veel vragen op dit moment oproepen. Grote vragen voor ons zijn wat betekent dit voor de werkgelegenheid... op op langere termijn, als je hervormingen op termijn zet...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 Tegen het einde van, van die persconferentie... komt Rutte en de la uh, Dijsselbloem via de Twitter eroverheen. Maar die 3% die blijft heilig. Het is dus mogelijk om in augustus alsnog met een zware bezuinigingsoperatie. Ja, daarmee haal je de rust eigenlijk met één penstreep gelijk weer weg. En uh, dat is eigenlijk een grote mispeer van het kabinet. Ja, nou, uh, kritische geluiden van D66... en uh, vooral veel onduidelijkheid bij meneer Buma... en ook toch uiteindelijk kritiek bij de SP. Is natuurlijk ook logisch bij de oppositie, Wilco. Zeker. Hoe, hoe, uh, ja, hoe hard zijn deze kritische geluiden? Nou, inhoudelijk zijn ze allemaal wel ongeveer even hard. Ze constateren allemaal dat er veel wordt uitgesteld... dat er veel wordt afgezwakt. Uh, bijvoorbeeld die ingreep in de WW. Ook het verplichte kwotum voor arbeidsgehandicapten... dat in, bij bedrijven moet gaan werken is van de baan. De bezuinigingen uh, worden uitgesteld. Uitgesteld. Maar er is uh, ja, bij sommige partijen natuurlijk ook wel waardering voor. Uh, neem de ChristenUnie, die is heel blij dat uh, de WW-ingreep uh, wordt afgezwakt. Uh, anderzijds vindt D66 dat nou juist weer geen goed idee, omdat die vinden dat er hervormd moet worden. En die ingreep van de, in de WW was volgens D66 nou juist een heel goed voorstel. Dus ja, de waardering, uh, de, de, ze delen allemaal, ze constateren allemaal hetzelfde, maar de waardering die verschilt nogal per partij. Ja, nou, nou was uh, eigenlijk. De achtergrond van dit hele sociaal akkoord... van die wens van het kabinet om dat te sluiten... dat ze bijvoorbeeld in uh, de Eerste Kamer geen meerderheid hebben... Uh, gaat dit nu helpen om daar verandering in te brengen? Gaan ze nu uh, dit door de Eerste Kamer krijgen? Nou, op sommige onderdelen wordt het misschien iets makkelijker. Ik noemde net al uh, de ChristenUnie. Uh, opvallend, het CDA heeft veel vragen... Uh, maar zegt nergens heel hard nee op vanavond. En dat wordt voor die partij misschien ook wel een beetje moeilijk... om heel hard nee te gaan roepen... Want de geestverwante vakorganisatie CNV is mede-ondertekenaar van dat sociaal akkoord. En dat betekent natuurlijk niet dat het CDA nu op alles ja moet gaan zeggen. Uh, maar bijvoorbeeld het afzwakken van de WW-ingreep, uh, wat uh, ook een wens was van het CNV... Ja. ja, dat is een maatregel waar het voor het CDA toch wel moeilijk wordt om zich daartegen te gaan keren. Het CDA is ook een belangrijke partij in de Eerste Kamer. In zijn eentje daar groot genoeg om het, uh, om het kabinet in die Eerste Kamer aan de meerderheid te helpen. En dat is is misschien ook wel de belangrijkste politieke winst voor het kabinet van vanavond. Mm -hmm. uh, het CDA via het CNV toch een beetje gebonden aan dat sociaal akkoord. Ja, goed. Dankjewel, Wilke Boom. Uh, nou, dat, dat komt dan goed uit, want in Den Haag hebben we de voorzitter van het CNV, Jaap Smit, uh, achter een microfoon zitten. Goedenavond, meneer Smit. Goedenavond. Ja, uh, Wilco zegt, dankzij het CNV gaat het uh, CDA hier nu mee instemmen. Nou, daar gaat u natuurlijk niet over zeggen nee. dat dat zo is, hè? Nee, dat kan ik ook niet zeggen, want we hebben nee. allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Nee. Maar is het wel een maar overwinning voor de vakbeweging dit. Ik heb vanavond gezegd dat dit een, uh, een mooie avond is... Uh, omdat het gewoon, uh, al verheugend is dat er een akkoord is. Daar heb ik zelf al tijd op aangedrongen. Dit is niet de tijd om elkaar vanuit de loopgraven te bestoken... maar de tijd om de koppen bij elkaar te steken... en waar mogelijk over je eigen grenzen heen te gaan... om te zorgen dat er een goed, werkbaar en hoopgevend perspectief komt... waar we mee verder kunnen. En ik denk dat ja. het feit dat dat tekort er is... dat het een hele belangrijke bijdrage erin is. Ja, maar als je het hele plaatje zo overziet... dan had het kabinet allerlei plannen met het ontslagrecht, ja. met, uh, met de WW... en die gaan voorlopig niet door... Dus is toch een overwinning voor de vakbeweging lijkt me, want u was daar tegen. Ik heb altijd gezegd, dit is niet het moment om met deze snoeiharde bezuinigingen aan te komen. Dat je de mensen daarmee de stuip op het lijf jaagt. Dit is niet het moment om de WW in te korten en het ontslagrecht te versoepelen. Omdat je gewoon van tevoren weet dat je daar een hele categorie werknemers mee tot, tot de bijstand veroordeelt. Dus ik ben, vind het heel verstandig, dat heb ik vanavond het kabinet ook voor geprezen. Dat ze wat dat betreft over hun eigen grenzen heen zijn gegaan. En gezegd hebben, dit is inderdaad niet het moment om dat te doen. Dus daar ben ik erg blij mee. Nee. Overigens vind ik het uh, niet uh, dat de hervormingen daarmee van tafel zijn. Ik heb ook nooit gepleit voor het van tafel halen van die lastige dossiers. Sinds 2010, sinds ik voorzitter ben van het CNV... hamer ik voortdurend op de noodzaak van hervormingen. Maar alleen hervormingen zijn zo lang synoniem geworden... voor kaalslag en afbraak. En ik pleit voor hervormingen waarin je gewoon echte tijd neemt... om op een andere manier te gaan kijken naar de vraagstukken waar we voor staan en wat creatiever te worden dan alleen maar het verkorten van de WW... en het versoepelen van het ontslagrecht. Ja, en, en uh, voor de toekomst, u hoorde net uh, Jaap Koelewijn uh, de, zijn commentaar geven... althans, ik hoop dat u dat gehoord hebt. Ja. Die zei, ja, ja voor, voor, de, voor de lange termijn is dit toch echt gewoon het beschermen... van de belangen van de mensen die al een baan hebben... van de oudere blanke werknemers en die arbeidsmarkt die komt niet in beweging... en dat stemt niet overeen ja, met de werkelijkheid. Dat, ja, dat is, daar geef ik me geen gelijk. En overigens, als dit een grijze hakbal is... dan betraap ik Jaap Koelewijn op het dat die kan ik ook al van die hakballen houdt, want hij is tamelijk positief over het, uh, over het uiteindelijk de inhoud van het, van het akkoord, dus mooi. over nou, het op nu, Een ja. ja. Goede hakballen ja. ja. is niet gek. <laughs> nee, er mag ja. zelfs een beetje paardenvlees in zitten. Ja. Maar. Um, Um, ik bestrijd dat, dat. Dat vind ik een wat te simpele uh, uh, beschrijving hiervan. De positie van de flexwerker wordt verbeterd. Uh, dat is ook een belangrijk ding. Ik zeg altijd vast is te vast en flex is de flex. Daar wordt ook iets aan gedaan in dit akkoord. Ja. Dit akkoord is ook niet zeg maar, het einde van gesprek over de sociale agenda. We hebben ons gericht op een aantal korte termijn dingen die hier moeten geregeld worden. Maar er is nog een scala van zaken waarmee we in de komende jaren aan de gang moeten. Ja. En het mooie van het akkoord is dat het niet alleen niet ophoudt bij zeg maar de, de, dit kabinet, maar een doorkijk geeft ook naar 2020 en daar hebben we nog een aantal dingen te doen. Ja. Naast u zit ook Hans Biesheuvel, de voorzitter van het uh, Midden- en Kleinbedrijf. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Biesheuvel, bent u ook zo tevreden? Of had u het, niet, had u het liever anders gezien wat WW en ontslagrecht betreft? Nou, wat mij betreft is het allerbelangrijkste, en dat zeg ik Jaap Smit, nadat er een akkoord is. We snakken eigenlijk allemaal naar een begin van het herstel van vertrouwen in Nederland. Nou ja, ik heb ook vanmiddag gezegd: 40, sorry, 30 bedrijven per dag gaan op dit moment failliet. Bijna duizend mensen per dag die hun baan verliezen. Ja, dat kan gewoon niet doorgaan. En waarom gaat dit dan helpen? Ja. Nou ja, omdat het toch een begin van herstel van vertrouwen is. We hebben nu zicht op hervormingen. En ik denk dat we via hervormingen we uit die crisis kunnen komen en moeten komen. Maar dat we moeten het wel samen doen. En ik vind het toch belangrijk dat we dat ook dit ook nu met z'n drieën gedaan hebben: kabinet en sociale partners. Uh, en nu aan de slag. Nou, meneer Koelenwijn, nu hoort het. Het is eigenlijk best een heel goed akkoord. Ja, maar wat we doen is. Uh, de rekening van overheidsnantie open laat staan... Doors, doorschuift naar de volgende generatie. Hmm. Nou, ik, ik, ik, deel, ik deel de visie dat je niet nu zo keihard moet bezuinigen. Alleen, we hebben in Nederland afgelopen decennia... momenten gehad waarin we uitstekend hadden kunnen ingrijpen. In de huizenmarkt in de jaren negentig. Uh, ook in de arbeidsmarkt eerder. Op het moment dat de zon schijnt dan moet je een dak vernieuwen. En dat doen wij niet in het land. En nu hebben we gezegd, het regelt. Ja, nou, die dakwerkzaamheden, dat stellen we dan maar uit. Dat kan ik me voorstellen. Maar dan wil ik ook dat je een plan maakt... dat je die veranderingen, die wel moeten komen... dat je die ook doorvoert. Kijk, het CDA was geweldig tegen het verkorten van de WW-duur. Overigens hebben ze daar in het verleden... Maar dat zegt, zelf meneer Smith, dat doen ja. we wel... want we gaan de positie van de nou, flexwerkers ja, verbeteren Ja, dat vind enzovoort. ik ook. En, kijk, ik denk dat, dat een van de oplossingen voor de crisis ligt in Nederland... dat, ik ben het één ding met Jaap Smit eens. Vast is nu te vast. En daarmee creëer je een ja. geweldig insider uh, outsider inside outside probleem Degenen die werk hebben, die worden overmatig beschermd. We hebben geen enkele prikkel meer om een andere baan te zoeken. Want dan verliezen ze opgebouwde rechten. En de starter op de arbeidsmarkt, de ja. starter op de woningmarkt... komt in dit land heel moeilijk aan te pas. Ja, meneer Biesheuvel, ja. vindt, u, vindt u ook dat met de maatregelen... die dan wel eventueel in 2016 worden ingevoerd als de crisis is afgelopen... Uh, dat daarmee de arbeidsmarkt flexibel genoeg wordt? Ja, dat vind ik wel. Kijk, we houden een aantal, aantal maatregelen op de benen. We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat er nog steeds drie keer uh, een uh, tijdelijk contract worden afgesloten. Weliswaar in een wat kortere periode, maar toch, die flexibiliteit blijft er. Er kunnen nog steeds nul uur contracten worden afgesloten, want bijvoorbeeld in de detailhandel en de horeca is dat ontzettend belangrijk. We hebben wel gezegd, die nul uur contracten moeten dan wel meer gekoppeld zijn aan tijdelijk werk... Maar dat is ook vaak tijdelijk werk, dus daar kan ik prima mee leven. Mm. En ik vind het allerbelangrijkste, en daar ben ik het met de heer Koelenwijn wel eens, dat we. Hè, dit is een begin van herstel, maar we moeten ook gaan praten, inderdaad, over hoe gaan we ons geld verdienen ja. in 2025. 20 en, uh, 2020 en 2025 in het land. Ja. Eh, waar toch. gaan we in investeren? Ja, maar toch nog, toch nog heel even een beetje bij nu blijven, meneer Smit. Ik hoorde ja. Diederik Samson net in het overzicht zeggen... ja, als straks in augustus blijkt dat we uh, volgend jaar die 3% ja. niet gaan halen... en de economie trekt niet aan, hè, het vertrouwen is nog niet terug naar dit akkoord... dan gaan die maatregelen volgend jaar gewoon door. Gaat dan bijvoorbeeld die nullijn in de zorg... en die nullijn voor de ambtenaren wel gewoon door? Nou ja, doen? Begrijpt dan... u het? Nou ja, laat ik zeggen, ik ben niet verantwoordelijk voor het regeringsbeleid. Uh, nee, maar je hebt erbij gezeten ook... vandaag. Jazeker, en uh, we, uh, we gaan dat zien. Ik blijf dan volhouden. Um, ja, het is belangrijk dat je je huis het boekje op orde brengt... maar ik heb het wel eens ook het 3% fetichisme genoemd. We moeten niet alleen maar daarmee bezig zijn. We moeten de juiste maatregelen nemen... die het vertrouwen van de mensen doen herstellen... en die de economie erboven opbrengen. En Ik heb het wel eens vergeleken met een patiënt die griep heeft. We hebben met elkaar kennelijk besloten dat die griep niet meer hoger mag worden dan 38,5%. Nou, uh, misschien uh, uh, is dat niet de, het enige dat moet gelden. Uh, dus ik vind dat we daar ook in de toekomst verstandig mee om moeten gaan. Het gaat erom dat we met elkaar vertrouwen krijgen in de economie... dat we er met elkaar uitkomen. Daar vind ik dit akkoord... het feit dat er gewoon een akkoord is in deze moeilijke tijd... al een, een bijdrage in. En wat er zeg maar, uh, in 2014 gaat gebeuren... ik doe er nou nog geen voorspellingen over. We gaan dat zien. Uh, uh, en dan ontstaat er weer een realiteit die, die we dan moeten, dan moeten bekijken. Ja, meneer Koelewijn tot slot. Uh, ja. dit, dit akkoord... Kan dat zo'n invloed hebben dat er inderdaad zoveel vertrouwen weer terugkomt... dat we in augustus kunnen zeggen, nou, zeg ik niet zoveel meer aan de hand. Nou, ik denk niet dat we dat in augustus kunnen zeggen. En ik denk ook niet dat Dirk Samson dan alsnog gaat bezuinigen. Dit is om Brussel tevreden te houden. Ik ben het met Jaap, Jaap Smit eens. Het 3% fetischisme. daar moeten we vanaf. En daarmee kastijden we onszelf op een kolijnachtige wijze. Dat moeten we echt niet doen. Um, ik denk, samengevat, dat dit akkoord op een aantal punten wat verlichting brengt... Mogelijk kan helpen met het herstellen van vertrouwen, maar ik mis de punt op de horizon voor de Nederlandse economie. Goed, duidelijk. Hartelijk dank, Jaap Koelenwijn, Jaap Smit, voorzitter van het CNV en Hans Biesheuvel, voorzitter van het midden- en kleinbedrijf. Goed, het sociaal akkoord is dus even goed nieuws voor de slachtoffers van de crisis, maar er is ook slecht nieuws, want het budgetmerk EuroShopper verdwijnt uit de schappen van Albert Heijn. Goedenavond, Jasper Smit. Goedenavond. Je bent van het cabaretduo cabaret Olaf en Jasper en jullie schreven een, uh, een liedje over de Euroshopper. Um, is, het, is het erg dat dat merk verdwijnt? Nou, erg is het misschien, het is niet Noord-Korea erg, <laughs> maar er, er komt natuurlijk wel een klein einde aan een kleine era. Want ik, ik neem aan dat bijna iedereen dat jij ook wel hebt genoten van Euroshopper. Ik, heb, uh, ik, ik, ik ben er altijd met een grote boog omheen gelopen. Ik vond het er zo lelijk uitzien. Ja, ja oké, okay, mijn persoonlijke ervaring hiermee is dat van Euroshopper heb ik altijd dingen gekocht waar je echt niets fout aan kan doen. Ik bedoel, je koopt geen Euroshopper laptop, maar je koopt wel Euroshopper kruidenboter. Want kruidenboter is boter met kruiden. Daar kan je niks aan misdoen, doen. Kijk, net zo goed kopen van Euroshopper. Ja. En je vond het er, vond het er ook mooi uitzien, die rood-witte verpakkingen eerlijk gezegd. En weet je, je bent, je bent een arme student. Je wil toch heel erg drinken, dronken worden. Je wil toch 24,5 liters in huis hebben. Ja, weet je, na 2,5 liters je, proef je er toch niks meer van. Nee. Ik net zo goed euroshopper kopen. Oké, okay, maar nu wordt het AH basic. Dat, dat blijft net zo goedkoop volgens mij. Wat is daar mis mee dan? Uh, nou, niks. Maar weet je, zo'n als euroshopper met die hele lelijke verpakking... met dat lelijke ronde logo met een zwart getekend uh, winkelwagentje... Oh, dus jij vond ja, het ook lelijk? Ja, dat, daar stond nu al cultstatus op. Dat is okay. mooi van lelijkheid. Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Gaan jullie nog iets doen? Kom je, gaan jullie nog afscheid nemen van dat merk? Nou, er, er wordt nu momenteel om mij heen en in een enorme picnic gepland. In ieder geval het euro Dat er alleen maar euro worden gegeten. En dan s ochtends denk ik ook dat, dat de, de kater wordt opgelost met een klein. Euroshopper asperientje momentje. Oké, okay. nou, geweldig idee. Ik krijg wel een uitnodiging tegen die tijd. Ik dacht het wel. Dankjewel, we gaan nu even luisteren naar jullie nummer, Euroshopper. Ben je student of leef je op de staat... Heb je een bankrekening waar echt niets op staat? Maar een mens moet toch ook eten? Want anders ga je dood. En je eet al wekenlang niets anders dan droog brood. Neem dan Euroshopper check en Euroshopper bier. Euroshopper pindakaas en wc-papier. Euroshopper Noorse zalm en Euroshopper fris. Wist je dat er van alles iets van Euroshopper is? Heb je een salaris op het minimum bestaan? En heb je wegens geldgebrek geen boodschappen gedaan? Als extra bij winkelen een uitzondering wordt? En kom je elke maand weer huishoudgeld tekort? Mm. Dan Euroshopper Shampoo uit Euroshopperland. Euroshopper vlees in blik en maand verband. Euroshopper afwasmiddel en Euroshopper fris. Wist je dat van alles is van Euroshopper is? Ja, Euroshopper van uh, Olaf en Jasper heet ze geloof ik. Um, het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een taskforce opgericht. om Belgische jongeren ervan te verhouden in Syrië te gaan vechten. En met datzelfde doel kwamen vanavond de burgemeesters van Antwerpen, Mechelen. en veel voor de drie gemeentes waar veel van de jongeren in België vandaan komen. bij elkaar. En ze hebben net een persconferentie gegeven. Laten we even luisteren naar Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen. onder wiens leiding er vanavond werd vergaderd. Het is natuurlijk onze gemeenschappelijke frustratie dat er op dit moment. Uh, er weinig kan gebeuren. Eens men geradicaliseerd is, het is niet verboden om radicaal te zijn. Het is niet verboden om een vliegtuig naar Turkije te nemen. Het is zelfs heel gemakkelijk. En het is zelfs niet verboden om in het buitenland te gaan vechten voor ieder wie. Er is geen enkel wettelijk instrument. En dat is natuurlijk wel onze frustratie. Dat als wij gegevens krijgen over potentiële vertrekkers en die hebben we allemaal. Ja, dat hier het verhaal van deradicalisering en preventie per definitie al te laat komt. Hè? Goed, dat was burgemeester De Wever van Antwerpen. Uh, Joris van Poppel in België, goedenavond. Goedenavond. Um, was het alleen dit betrekkelijk machteloze statement... Uh, van we zijn te laat en voor zover we nog iets zouden kunnen doen... kunnen we eigenlijk niks doen of is er nog meer gezegd vanavond? Nou ja, Er is vooral afgesproken dat ze het gaan zoeken in voorlichting scholen bij moskeeën over radicalisering om dat in een vroeg stadium te herkennen. Mm -hmm. En ze hebben vooral de machteloosheid aangestipt. De frustratie, zoals Bart Wever het net verwoordde, dat er zo weinig aan te doen is. Er, er is een idee bijvoorbeeld om identiteitskaarten af te pakken van jongeren. Ja, dat jongen. was de burgemeester van Veelvoorde die dat I opperde. Hè? Precies, die opperde dat, maar daar zitten natuurlijk allerlei juridische haken en ogen aan. Want in België ben je wel verplicht om een, juridische, om een identiteitskaart te dragen op straat. Bijvoorbeeld om maar iets simpels te noemen. En... Bovendien zonder zo'n kaart kom je natuurlijk ook nog in Syrië. Je kunt er met de auto komen bij wijze van spreken. Ja. Dus het is heel moeilijk. En dat is ook de frustratie van die burgemeesters om dat aan te pakken. Want er zijn er veel. En wat ze vanavond ook gehoord hebben van de veiligheidsdiensten die ook mee waren aangeschoven. Ik zeg ja, pas erg op uh, burgemeesters. Want het is echt de eerste keer dat er veel Vlamingen rechtstreeks gaan meestrijden in organisaties die zich openlijk leren aan Al-Qaeda. Dat is niet te onderschatten natuurlijk. Nee. Uh, en en de, de, de preventie in de zin van uh, voorlichting geven op school en zo. Is er echt het enige? Er zijn verder helemaal geen andere mogelijkheden geopperd... om te voorkomen dat die jongens als ze eenmaal dat idee hebben... ook echt daadwerkelijk weggaan? Ja, op korte termijn niet natuurlijk. Kijk, op lange termijn worden er allerlei dingen gesuggereerd. Zoek het bijvoorbeeld in, uh, in het scheppen van, van banen... en werkgelegenheid voor de jongeren. Want... Hmm. Ja, dat is een lange termijn oplossing, maar een hele belangrijke natuurlijk. Een van de dingen die burgemeesters ook gehoord hebben deze avond: dat is van, van alle bekende uh, Vlaamse jihadis er maar eentje een baan had. Ja. De rest niet. Dat, dat zegt ook al wat natuurlijk. Doe je best om die jongeren te integreren. Om ze actief deel te laten zijn van de Belgische samenleving. Maar ja, dat zal allemaal op de lange termijn zal dat best wel helpen. Maar op de korte termijn heb je er helemaal niks aan natuurlijk. Nee. Een van de zaken die uh, de, de, de laatste dagen veel aandacht kreeg is uh, die uh, jonge Jehoen. Een tot de islam bekeerde ja. jongen van 18 die nu... In uh, Syrië zou vechten en zijn vader is uh, naar, hem, naar Syrië gegaan om te proberen hem op te sporen ja. en, mee, en mee terug te nemen. Uh, het, het laatste wat ik hoorde was dat er een spoor doodgelopen was. Hoe, hoe zit dat op dit moment? Ja precies. Hij is vrij nauwgezet te volgen omdat hij veelvuldig uh, de aandacht van de, van de media uh, zoekt en, en krijgt hier ook. Um, uh, gisteren was het verhaal dat hij um, uh, is uh, gevangen uh, gezet... een paar uur hardhandig is ondervraagd... door een groep bij wie hij te horen had gekregen... dat ze zijn zoon uh, vast uh, zouden houden. Maar dat bleek dus niet te zijn. Hij is overigens niet de enige. Er zijn veel uh, vaders. Ik ben uh, in de moskee in de Vielvoorde geweest. Daar met mensen uh, gesproken. En dan hoor je bijvoorbeeld het verhaal van een, een vader... die in, naar Syrië is gereisd... om daar zijn zoon op te zoeken... die zoon uiteindelijk heeft gevonden... Uh, uh, achterhaald in welke groep, uh, groepering die zat. En die zoon die zei tegen hem dat hij die, die liet weten dat hij alleen met zijn vader wilde praten als die vader hem niet zou dwingen om hmm. terug te gaan. Ja. Ja, dat is heel moeilijk natuurlijk, dus die vader heeft uiteindelijk zijn zoon gevonden, maar die zit nu toch weer terug in Vilvoorde en, toch nog en zijn zoon is over Syrië. Ja, ja. Aan de telefoon hebben we ook Brahim Laitous. Um, goedenavond, meneer uh, goedenavond. U doet onderzoek naar islamitische bewegingen in België... en u bent tevens imam in Gent. En u vertelde deze week in de Belgische media... dat aan het Syrische Front zo'n 100 Belgische moslimjongeren vechter... sommigen niet ouder dan 15, 16 jaar... en dat er zeker 12 in de afgelopen weken zijn gesneuveld. Hoe komt u aan die cijfers? Ja, dat klopt. Dus in het kader van het onderzoek is het zo... dat uh, de evolutie van de islamitische bewegingen uh, bestudeert. En uh, uh, rond dat kader... Uh, is er dus, natuurlijk zijn er natuurlijk diepte-interviews uh, gevoerd met uh, een aantal ouders... maar ook uh, insiders van de jihadisten. Mm. En uh, ja, van deze gesprekken is voortgekomen dat er inderdaad... Uh, binnen uh, in het front in Syrië uh, een, een brigade is uh, speciaal opgericht... waarbij dat toch verschillende jongeren uit Europese landen... Uh, naar hen toe vertrekken en mm. opvangen krijgen. Mm. En uh, dat is wel uh, gekend als zijnde de... de Oezoe de Sunna of uh, de Leven van de Sunna. Ja. Daar uh, worden die uh, ja, Vlaamse, zeg maar dan ook, zelfs uh, ja, Nederlandse, ja. Belgische jongeren uh, opgevangen. Ja. Voor zover het om die Belgische jongeren gaat, ken, ken, kent u die jongeren? Wel, die jongeren gaat natuurlijk ook over de uh, uh, het gaat ook over uh, het zijn verschillende doelgroepen en uh, op dat vlak uh, zijn er inderdaad, uh, heb ik ze dus ook persoonlijk ontmoet uh, anders zou ik uh, geen interviews uh, kunnen afnemen, mm -hmm. dus het zijn inderdaad uh, mensen die uh, um, ja, ter plekke uh, ook uh, actief zijn en, en u weet dat uh, zulke organisaties ook een, uh, een, een netwerk uh, hebben opgebouwd waarbij dat de uh, communicatie heel vlug ook ja. tussen de buurlanden gebeurt. Ja. Dus uh, ja, die zijn, die zijn inderdaad wel actief op dat moment. Ja, en vanuit uw kennis uh, van het probleem en van de jongeren, wat, wat zou uw advies zijn aan, uh, aan die burgemeesters die uh, toch eigenlijk betrekkelijk machteloos waren? Maar ik vind het spijtig dat men telkens weer terug zegt dat het uh, frustrerend is en, en, en dat ze natuurlijk machteloos zijn. Ik denk dat we eerder moeten kijken naar de toekomst en dat we uh, ja, dat er een, een aanpassing moet komen aan het beleid. Want, uh, wat zou dat men moeten zeg, zijn? Inderdaad, men, men zegt altijd dat het te laat is, maar het is, het is te laat... omdat men al uh, ja, enkele jaren uh, het alarmsignaal heeft gegeven... van kijk het fenomeen van radicalisering uh, strekt zich uit... zowel in, uh, in België, in Nederland, maar ook in de omringende Europese landen. Mm -hmm. Maar wat zou en, daar uh, moeten gebeuren? Uh, eerst en vooral dat we een, een Vlaamse Europese islam... ...moeten gevestigd krijgen... ...in die zin dat men ook meer moet investeren... ...in de imamopleidingen... Uh, ...meer in islamitische kaders... ...want die jongeren zoeken... ...ook naar uh, islamitische uh, informatie... ...maar ook naar zingeving ...in religie... ...als ze dit, zij dat niet vinden... In, uh, ...op Vlaamse of Nederlandse Belgische bodem... ...dan is het zover dat ze inderdaad... ...een eigen zoektocht doen... ...waardoor dat het gevaar of het risico... Loopt, ...lopen dat ze dan... Uh, eigenlijk uh, in uh, heel gewelddadige groeperingen terechtkomen. Ja, en, en op dit moment, om jongens die op het punt staan om weg te gaan... toch nog om te voorkomen dat die gaan, wat zou daaraan kunnen gebeuren? Even kort tot slot. Op nou, de eerste plaats natuurlijk is het zo dat men... Ja, zowel de ouders, maar ook het middenveld, maar ook mensen... Uh, uh, maar ja, de imams ook een, een belangrijke verantwoordelijkheid hierin kunnen spelen. Mm -hmm. Omdat er toch wel uh, ja, preken gehouden worden... En uh, laat ons daarvan ook gebruik maken om die uh, platforms zeg maar, uh, ja, te sensibiliseren om, om, om toch wel uh, een duidelijke schiet uh, te, te duiden, waardoor dat die jongeren dan op zijn minst niet enkel alleen maar met een religieuze argument komen van kijk het is een religieuze plicht om te vertrekken naar hinder. Want ja. vaak worden uh, die ideeën toch met heel extreme gedachtegoeden ja. verspreid om, onder de jongeren. Goed. Um, ik dank u hartelijk meneer Laitus en ook Joris van Poppel. Ik taking een moment just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all your wearing is your shoes. You got zo. So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 Jason Morales was dat met Butterfly. Caesarian van Tommy Wieringa. En ik spreek het hier expres op zijn Engels uit... want het gaat hier om de Engelse vertaling. staat op de shortlist van de International Impact Dublin Literary Award. Samen met onder meer vertalingen van het werk van Murakami en Wellebek... En daar zijn op zijn minst twee heren heel erg verheugd over. Namelijk Tommy Wieringa en zijn vertaler, Sam Garrett. Meneer Wieringa is hier en Sam Garrett aan de telefoon. Goedenavond allebei. Hallo. Ja, goedenavond. Ja, goeiedag. Oh. Um, toch neem ik aan, Tommy Wieringa, ver, ver, ver, ver, verheugd. Zeer verheugd. Ja, ik, ik, de eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik het gister, gistermorgen las op internet... en uh, niet helemaal begreep wat de rijkwijter ervan was... Uh, tot, tot er op een gegeven moment een stroom berichtjes op gang kwam, uh, sms'jes en felicitaties uit de hele wereld. En ik dacht, oh, misschien is het wel echt wat. Want wat is de rijkwijde? Leg heel even uit wat voor soort ja, prijs. Het, is de, het grootste, is de grootste literaire prijs uh, ter wereld uh, op, die, op de Nobelprijs na. Ja. En dat, is, uh, ja, dat wist ik niet. Voor Engelstalige boeken? Voor Engels, nou ja, boeken die of, of oorspronkelijk in het Engels verschenen zijn... of uh, vertaald zijn uh, naar het Engels. Ja, en in, in, in uh, die zin ook echt een internationale prijs. begreep ik... dat die door bibliotheken over de hele wereld worden die nominaties bepaald. Volgens mij zijn zij de, de, worden de boeken ingezond door bibliotheken... en uh, wordt het vervolgens door een jury beoordeeld... En, ja. en in Nederland was het geloof ik in ieder geval de, de bibliotheek Amsterdam... Die, uh, die dit boek heeft voorgedragen. Ja. Meneer Garrett? Ook blij neem ik ja. aan, hè? Ja hoor. Ja, <laughs> ja. Helemaal. Het is... Uh... Het is wel, is, moet, ik moet zeggen, het de, is de, de tweede keer dat ik uh, de, shortlist, de, de boek op de shortlist van Impact heb gestaan, In 2005 met Fantoompijn uh, van uh, Arnon Groenberg. Maar ja. het is altijd gewoon een, uh, toch wel bijzonder. Je krijgt dus sowieso, uh, het boek krijgt uh, veel aandacht. En, en, en dat, is, dat is altijd meegenomen. Ja, en ja. Ja, Tommy ga, hoe, hoe voelt dit nu? Is het een prijs voor jouw boek of is het een prijs voor de vertaling van uh, Sam Garrett? Hoe nou, ik vind dat, dat, dat is natuurlijk het aardige aan deze prijs. Dat, dat als je als er een boek wint, de, dat zowel een vertaler als een schrijver heeft. Dan, uh, dan krijgt de vertaler, uh, ik geloof wat is het, Sam, een vierde van de opbrengst. Ja, zoiets. Ja, het is iets. 75, 25 of zoiets. Ja, dus, ja, 75, ja. 75 voor mij, 25 voor jou. Goed. En even voor de duidelijkheid, ja. Het gaat ja, over 75.000 ja, 75. euro <laughs> en 25.000 euro. Want het is niet ja. zomaar een prijsje, ja. Maar dat, dat vind je eerlijk. Nee, dat vind, ik, dat vind ik ontzettend leuk, omdat, omdat dat vertalen is een uh, helskarwei... Uh, dat eigenlijk niet voldoende gehonoreerd, dat, dat, dat zijn mensen die... dat is monnikenwerk, ja. schaduwarbeid en uh, het wordt slecht betaald. En het staat ook nog niet eens uh, voor op de cover... wie het gedaan heeft hier in Nederland. Dat zou eigenlijk verplicht moeten worden, vertaald door. Hmm. Maar dat is hier geen, uh, ja. geen gebruik. Was je blij met de vertaling van, van Sim Garrett? Nou ja, niet omdat hij nu aan de lijn is, maar <lacht> nee, hij is... Hij is nu, nee, is nee het maar, zeggen, maar serieus, ik... Het is een fantastische vertaler en uh, dat merk je wanneer je het leest... wanneer je eigenlijk vergeet dat, uh, dat het vertaald is. Ja. Het staat zo dicht bij de oorspronkelijke tekst... en dat ja. betekent dat hij niet alleen een uh, fantastische vertaler is... maar ook een hele goede schrijver, want het vertalen is herschrijven. Je herschrijft gewoon het hele ding. Je probeert het in alle, tot in zijn vezels te doorgronden. En dat is echt schrijven, dat is, ja. dat is een... Uh, beeldschoon werk en dat doet hij fantastisch. Ja, en Sam Garrett, je, je hebt veel Nederlands vertaald. Onder andere ook eh, eerder al Joe Speedboat van Tommy Wieringa... maar ook ja. het diner van Herman Koch. Um, ja. hoe, hoe is het om Tommy Wieringa te vertalen? Um, eh, ik, eh, ik, ik, ik, ik ben altijd heel blij als ik te horen krijg... dat uh, een Engelse uitgever weer een boek van Tommy gaat doen... Um, ik moet zeggen dat als ik heb altijd iets als, als Tommy een zin schrijft, dan, dan staat het geschreven. En dan hoef ik als vertaler eigenlijk alleen maar ervoor te zorgen dat het dan ook in het Engels gewoon geschreven staat. Mm -hmm. En, en, en zo, zo simpel is het, en zo, en zo ingewikkeld is het ook. Um, uh, ja, ik vind het, ik vind het heerlijk. Ik had uh, Joe Speedboat was. Voor mij ook een, eigenlijk een, een droom. Ik had iets van: nou, als ik dat boek mag vertalen, wat zou dat fantastisch zijn? En dat, dat, dat mocht. Cesareum was ook gewoon een heel groot plezier. En ik weet nu zeker uh, uh, van, het, van het najaar, dan ga ik beginnen met: uh, met uh, uh, dit zijn de namen. Daar zal ik ook wel van genieten, dat weet ik alvast, want ik heb het gelezen. Ja, en, he en helpt het, uh, je zegt, nou ik ben altijd heel blij als ik Tommy Dieren ga mag vertalen... maar helpt ja. het voor een vertaler ook echt als, als die stijl je ook, je ook ligt... of als je elkaar misschien persoonlijk kent? Wat heb, wat heb je nodig om het goed te kunnen doen? <tus> ik, ik, ik, ik, ik denk dat er wel zoiets is als... Uh... Uh, een affiniteit tussen de, de misschien, ik weet niet of het de stijl is van een auteur en, en wat een wat een vertaler ook in zijn of haar gereedschapskist heeft liggen um, precies hoe dat werkt dat, dat weet ik niet maar uh, ik weet wel dat voor mij bijvoorbeeld dat het, dat het ook iets te maken heeft met um, de, de, de, de, de klank uh, hoe, kan ik, kan ik in feite de stem als het ware, van het boek nadoen? Aha. Net zoals, dat dat is, dat is, dat is zo, zo, zo ervaar ik dat. En al helpt, dan. Helpt, helpt dan letterlijk de stem van Tommy Wieringa er ook bij? Ja, dat was, denk ik denk ook. Uh, uh, ik kan me dat ook wel herinneren. Dat Tommy en ik elkaar hebben elkaar eerst ontmoeten. Ergens in uh, zo'n. Zo uh, zo bagels Bagels Beans of zo, ergens in Amsterdam. En ook gewoon met Tommy te praten. En om zijn stem gewoon van dichtbij te horen. Ja, ja. Dat bevestigde een aantal dingen voor mij. Ja, uh, ja oké, okay, dat heb ik. Dat, alsof ik dat al eerder had gehoord. Is en dat andersom? Alsof ik dingen herkende. Ja, is dat andersom ook zo, Tommy, weer dat jij in een vertaler iets ziet waarvan je denkt... ja, dit gaat wel goed komen? Nee, dat is echt pas te beoordelen als je het, als je het, het, het, het werk uh, onder ogen hebt... dat hij heeft gedaan, hij of zij. Mm. Ik, heb, ik heb ook het geluk van een fantastische Duitse vertaalster. Um, en ja, ze brengen het boek zo dichtbij, maar dan in een andere taal. Uh, maar ik hoef niet... Nee, ik, mm. ik, ik merk niks aan de vertaling. Hebben vooral. jullie veel contact gehad tijdens het vertalen? Nou, Sam die stuurt wel eens een uh, zo, maar heel zelden een lijstje met vragen. Maar dat zijn er dan ja. maar een paar. En uh, meestal zijn het ook nog goede vragen. En ik herinner me met Cesario dat, dat het uh, heel veel ging over, over specifieke technische vragen. Over het rugby bijvoorbeeld. Ja. De, hoofd, de hoofdpersonen worden dus Ja, dat, ja en, en, en over hoe dat dan zit. En dat het inderdaad beslist geen American football is. <laughs> want je bent Amerikaan, hè, Sam? Dat moeten we dan even ja, bijzeggen voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. ja. Nou, en dat is grappig, want er zijn, er zijn ook mensen die, die, die het bezwaarlijk vinden dat Sam een Amerikaan is. Omdat ze, omdat ze eigenlijk vinden dat dat werk naar uh, de Queen's English zou moeten. Ja. Ja. En uh, ik denk juist omdat ik, omdat ik zeer st veel sterker door de Amerikaanse literatuur ben beïnvloed dan door de Engelse ben ik heel blij met een Amerikaan als vertaler. Oké, okay. ja. Sam Garrett, uh, nou, 25.000 euro, wellicht straks. ga je ermee doen? Vraag ik alvast. Oeh, wat ga <laughs> ik ermee doen? Uh, ik, ik, uh, ik, ik, denk, ik, ik, ik ga gewoon vertalen precies waar ik, waar ik zin in heb. Het, <laughs> eindelijk waar je zin in hebt. Uh, eindelijk, eindelijk waar je zin in hebt. Oké, okay, nou, <laughs> ik hoop... Ik hope... Voor de rest... Voor de rest uh, dat is een goede vraag. Ik, had, ik, ik dacht misschien een, een rubberbootje met buitenpoort. Oké, okay, een rubberbootje. Dat, dat, ja. Goed, so. nou, dat, dat lijkt me genoeg voor nu. Bovendien is de zendtijd op, dus we moeten het hierbij laten. Hartelijk bedankt, okay. Sam Garrett, en ik hoop dat jullie de prijs winnen. Tommy Wienga ook zeer bedankt. Morgen weer een oog, dan met Lucella Karasso.